Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt steeds gevaarlijker op de Rode Zee, zegt de VN. Houthi-rebellen in Jemen vallen al maanden schepen aan... waarvan ze denken dat ze een band met Israël hebben. En intussen vallen Israël en Jemen elkaar ook direct aan... Een reden tot zorg, zegt de VN dus. I am deeply concerned by the recent military activities in the region including a drone attack on Tel Aviv by Ansar Allah on 19th of July and the subsequent Israeli retaliatory attacks on Hodeida port. Er is nog helemaal geen sprake van de-escalatie, zegt deze gezant, laat staan van een oplossing. Het duurt nog dagen voordat het spoor bij Geleen weer hersteld is. De rails is verzakt na de regen van zondag. ProRail probeert nu een tijdelijke oplossing te maken om allebei de sporen tussen Maastricht en Sittard te kunnen gebruiken. Want nu kunnen treinen maar over één spoor en dat leidt tot vertragingen. De Italiaanse voetbalclub Bologna heeft Thijs Dallinga gekocht als nieuwe spits. Hij wordt de opvolger van Joshua Zirkzee die naar Manchester United is verhuisd. Bologna zou zo'n 12 miljoen euro betalen voor de Nederlander van 23. Wat heb jij allemaal over voor je favoriete artiest? Cora, Lisa en Charlotte hoeven niet lang over die vraag na te denken. Samen bezoeken ze dit jaar meer dan 20 concerten van Taylor Swift. Eerste vraag, waarom? Er is niks beter dan het Swift concert. Dat, uh, er is geen gelukkigere plek op aarde. Het is alles bij elkaar. Je begint met outfits maken, friendship friendshipfaces maken. Ja, iedereen is zo blij daar. En het voelt zo warm, als een warm bad eigenlijk. Ja, en hoe betalen ze dat in vredesnaam? Het viel op zich wel mee ja. hoe duur het was. Het was een hoop geld, maar de meeste mensen denken dat we er 10 of 20.000 euro aan uit hebben gegeven, maar inclusief alle reizen, dus we zijn ook echt een maand op vakantie geweest, ja. het was iets van 4.000 euro. Ja, en we werken er allebei wel echt zelf voor. Ja. We werken allebei in de zorg. Dus we uh, verdienen gewoon een normale loon. En we kunnen sparen, want we wonen thuis. Dus, uh. ja. Op TikTok kunnen de meiden niet altijd rekenen op begrip. Ze krijgen regelmatig comments van mensen die het niet oké okay vinden dat zij zo vaak naar TeleSwift gaan, terwijl andere mensen helemaal geen kaartjes kunnen krijgen. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het fris met een graad of 16. Morgen eerst regen in het zuidoosten, daarna droog en meer zon. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Nog steeds veel verdraging in de regio, onder andere op de A9 van Diemen naar Alkmaar door een ongeluk bij Aalsmeer. De linker rijstrook is dicht, de verdraging een half uur.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 Uh double uh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 De artiest die nu voorstaat is Francesca Tandooi. Ook een graag geziene gast hier in de krocht bij Jazz in Zandvoort. Francesca wordt begeleid door Frans van der Geest op Bas... en onze co-programmeur van Jazz in Zandvoort, Frits Landersbergen. Het is van de cd For Elvira en het is het standaardnummer Love for Sale.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 Silver, the Preacher. Dan uh, gaan we weer door met uh, Chad Baker. Deze keer zowel vocaal als met trompet en hij wordt begeleid door zijn vaste sideman Russ Freeman, piano, Carson Smith, bass en Bob Nieuw op drums. I get along without you very well.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 Up to hear your name or someone's laugh that is the same, but I've forgotten you just like I should. What store Should I phone once more No, it's best U hey. vanavond onze tienduizendste... En dan bezoekers. is het nu tijd voor... Johan-Sebastiaan Bach. Nou ja... Al, de wijze waarop... Uh, hey. Misschien Lussier... Het gevoel van warmte dat je door Bach behandelt. Als je er staat dat je uh, er bent... Schiet een Het geeft niet te van brengen. Ja. En dat je er ook tegen... Jewel, mevrouw, maar misschien... Hey. Mogen we... Even kijken... Mevrouw, misschien mogen we even uw kaart zien. Voor ja, mijn zoon heeft de kaart. Anton, Dan moet u zo hier komen hij zit staan. achterin, die WW'er. Ah, ik heb hier niet gekomen. Achter... Van... Anton, steek hem even omhoog, jongen. Goed, uh, Jacques Lucier ja, had ik kaart, het over. Uh, hij is natuurlijk bekend vanwege ja, zijn bewerking, het gestolen. van Bach. En Lucier wordt begeleid oh, oh. door ja, Pierre Michelot. Ik zal me even voorstellen, Christian. mijn naam is mevrouw van Glunderen. Okay. Ja. Nieuwlichtstraat uh, 27 is uh, naar zijn jazzinterpretatie van de orgelplokator nummer 4 in C-Doer. Bachwerker Als u bellen op taakies, bij ons, de fiets staat altijd 4... 64 de huurde. <tiegelen> he, Heh. He, he, van harte gefeliciteerd. Ja. Hoe bent u hier vanavond eigenlijk zo verzeild geraakt? Ja, nou, we waren in Loosdrecht verzeild. <nog freden> en toen had mijn zoon kaarten. Oh. Ja, hij was een toepen namelijk. <tiegelen> zegt hij ik heb ook nog andere kaarten en de schoondochter zou eigenlijk meegaan, eh, ja. maar die was moe. Oh. Ja, die is, die is altijd moe. Nou, dat kan natuurlijk. Ja, ook als het niet moet worden. Ja, dat kan. Sorry mevrouw, maar dat vind ik toch een beetje chenam. Ziet u het verband niet of zo? Nee. Dus het was wel mooi, ze was moe, die kon ik mee, want we is hè? Inderdaad, ja. Ja. Ik vind het een beetje. Ja, Ja, Ja, leuk. Ja, en wat ik ook wel erg leuk vind, dat zijn dus uitjes. Ja, ik ben gek op uitjes. Oh, je bedoelt uitgaan? Nee, haché. Ja, ja. ja. Nee. Nou had ik je even bij een bekend zoutjesmerk, hè?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 En het was ontzettend gezellig. Er waren ook een paar kermisklanten. En mensen die er wel in mochten. Oh. Ja. Het was heel leuk. Uh, ja. Het is gewoon Franchier, ge tettenkots. De uh, vrouw van Glunderen bedoelt hier waarschijnlijk uh, tettebra. Ja, dat zat wel snor. Ja. ja.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 In he, he. Kan ik kan het nog een leuk verhaal vertellen. Was namelijk zo laatst hadden we begrafenis. Ja, dat en op de terugweg rijdt ook Jan zich de basje. Nu had u gesproken willen hebben tot dit hebben. Ja, Jacques Musier met johan Sebastian Bach <kijs> Orgel Kocata nummer 4. Dan heb ik daar staan een opname van... The Jazz Crusaders. De Jazz Crusaders bestaan uit... Wayne Henderson van Bonnik... Hilton Felder, Tenor, Saks, oh ja, uh, Joe Sampel, ik Tiana, Jimmy Bond, De Basse en Sticks, Roepen Op Drums. <coughs> ik heb een cd van ze gekocht. Nee, Freedom maar uh, En daarvan draai ik een nummer. Oh, dat hoeft it. niet. Oh, uh, wil je u gesproken willen hebben, tot dit hebben tot u het wel. wou? <laughs>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 En het heeft uh, een nogal uh, mysterieuze titel... Mistreated but undefeated Bruce. De Ray Brown trio met Garrick King... And, uh, met uh, Red Holloway en Emily Remler. <small> Ja, dat waren de klanken van het Ray Brown Trio met daarbij Red Holloway en Emily Rambler. Uh, weer Chad Baker. Deze keer de muziek die je gebruikt is ook op de soundtrack van de Franse cultfilm Le Tricheur uit 1958. Een film van, Michel, van Marcel Carné. Uh, in Nederland werd die uitgebracht onder de titel Zondaars in Spijkerbroek. Het was een groot succes, deze film.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 Russ Freeman piano, Carson Smith bass, and Shelly Man op drums. Tommy Hawk. En dat waren de klanken van Chad Baker van de soundtrack uh, van uh, Le Tricheur. Dan uh, staat nu klaar uh, even iets heel anders weer. Namelijk uh, de zoetgevoisde stem van Tony Bennett. Tony wordt begeleid door zijn vaste pianist Rolf Sharon uh, op Bas Paul Langosch en Joe La Barbara, uh, Barbera op drums. Uh, het komt van de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 now a very pretty ballad from an early pacific jazz album of mine a quartet album featuring russ freeman it's called imagination um.